Ook in Italië komt mogelijk een meldpunt op internet voor klachten over buitenlanders. Twee politici van de partij Lega Nord willen een website in het leven roepen die vergelijkbaar is met die van de PVV. Op de site willen ze klachten verzamelen over het gedrag van immigranten uit welk land dan ook. Ze zeggen dat Geert Wilders in Nederland het positieve voorbeeld heeft gegeven.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 In de achtste finales van de Champions League zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Titelverdediger Barcelona won met 3-1 bij Bayer Leverkusen. En Olympique Lyon versloeg in eigen huis Apollon Nicosia met 1-0. De returns zijn over drie weken. Dan nog het weer, vannacht regenachtig. Ook staat er een stevige noordwestenwind op de Waddenwindkracht 7. Morgen blijft het stevig waaien, het regent in het zuidwesten en het wordt ongeveer 7 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. and off. spirit On some fort. I earth to start a new world just you and me girl try done